Nogmaals, goedenavond. We gaan naar Nak Herakles, want die zijn nog bezig in Breda. Frank Vierleid. Oh, oh, wat een ontzettende kans mist Herakles daar, zeg. Is dat opnieuw Bruns? Ja, inderdaad. Het is opnieuw Bruns een counter, Rosheuvel, die doorloopt tot randje 16 en dan de bal breed legt op de volledig vrijstaande Bruns. En op de een of andere manier krijgt hij hem naast de goal van Jelle en Raul. Die hoeft niet eens in te grijpen. Dik uur onderweg. Weer een goede kans voor Herakles. het is 1-1 in Breda. En straks nog leuke interviews over die rumoerige wedstrijden van vanavond. Roda Pek eindigt in 0-0 en Go Air Eagles NEC in 4-3. Na 3-0, 3-3 en toen dus 4-3. Every breath you take. We gaan nog even naar NAC Herakles. 1-1 was de stand. Frank Vieluid. Dat is het eh, nog steeds. We zijn eh, ruim een uur onderweg. En wie voortaan komt voor een avondje nak, tegen tien uur ben je goed op tijd. In ieder geval, want eh, zo laat blijkt het dan toch een beetje te beginnen. Want eh, na de rustpas is deze wedstrijd op gang gekomen. Iets hoger tempo, wat meer kansen ook. Het duurt ook wat langer. Met al die kansen die eh, dan toch nog maar blijven komen in die eh, tweede helft. Net nog weer een aardige mogelijkheid van randje 16. Een volley voor eh, Linsen. Maar uh, dat was een lastige volley. want hij had en geen tijd uh, om de bal ver genoeg te laten zakken. En hij had ook geen tijd om fatsoenlijk te mikken. Want er stonden toch twee verdedigers bij hem in de buurt. En dus raakt hij hem net even te vroeg. Schiet hij over de goal van ten heen. Die wordt nu onder druk gezet. En moet dus de bal lang spelen. Op Pirica, net ingevallen, 18-jarige Kroaat overgekomen, Gehuurd van Chelsea. Hij mag een half uur meedoen vandaag in deze wedstrijd. Kan nog geen hele wedstrijd aan. Maar is wel een meerwaarde in de punt van de aanval bij Nak, Eens kijken of hij dat ook vandaag kan zijn tegen Heracles. 1-1 is het vooralsnog. Twee knotsgekke wedstrijden vanavond. Eén omdat er geen doelpunten vielen en de andere omdat er heel veel doelpunten vielen. Dat was Go Ahead Eagles NEC. Eindigde in 4-3. De ruststand was 3-0. Toen werd het 3-3 en toen werd het in de laatste minuut toch nog 4-3. Notabene door een eigen goal van Jaan Baks uh, van NEC. Um, Philip Koken praat na met de, de beide trainers. Te beginnen met Anton Jansen van NEC. Anton, volgens mij ben jij qua emoties behoorlijk door elkaar geschud vanavond. Uh, ja goed, ik denk uh, niet alleen ik. Het was volgens mij een, uh, een, uh, een spektakel. En het uh, is hartstikke fijn dat we daar, dat we daar aan meehelpen. Het is ook niet voor de eerste keer. Kun je er ook nog van genieten? Alleen staan we weer aan de verkeerde kant van de score. En dat is wel heel zuur. En, uh, nou goed, uh, de eerste helft uh, zijn we natuurlijk niet in de wedstrijd geweest. Het begint eigenlijk al met, met, uh, met, met, met, met de overtreding. Die meisjes zin ziens... Uh, en ja, die nodig is, dan moet je vooruit kijken op die momenten. En uh, gewoon voor je houden. Maar dat is... De ploeg wil gewoon heel erg graag. En dat zie je. Uh, we, we snakken naar een overwinning. En uh, daar lopen we onszelf wel eens in voorbij. Nou, dat, dat was zo'n moment, denk ik. Die bal gaat erin. Nou, sinds, sinds... Ja, en over die eerste goal. Jouw doelman helpt je daar ook niet bij, hè? Nee, goed. Dat, uh, dat zijn allemaal... Dat zeg ik, dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat, uh, uh, iedereen wil zo erg graag. En uh, forceert daar wel eens. En uh, uh, nou, dan maken we daarin foutjes. Ja, was dat het? Forceren? Nou ah ja goed, dat, je, je, ziet, je ziet geforceerd gedrag En uh, dat zie je vanaf, uh, vanaf die goal. Dus voor die goal en vanaf die goal ja, zijn wij niet meer in de wedstrijd geweest, de, de eerste helft. En uh, dat je Jan bal bezit. Uh, de, we kunnen de bal niet vasthouden. Uh, we missen daarin een aanspeelpunt zoals ook de tweede helft blijkt. Maar uh, we zijn onrustig. Uh, de ze winnen we niet. En dat is, dat is een, uh, een soort angst die in de, in de, in de ploeg zit. Maar ja, die er hoog nodig uit Moeten De tweede helft doen we dat prima. Uh, dan hebben we een aanspeelpunt en durven we vooruit te voetballen. Komen tot drie, drie nou, uh, we tot 3-3 terug. We tonen elke keer prima veerkracht. En uh, uh, dat, is, dat is een groot compliment. Uh, maar ja goed, dan geven we het ook weer. En dat is, dat is de derde wedstrijd. Geven we het in de laatste minuut weg. En dat is wel heel erg zuur. Als je, als je dan zo terugkomt, ja, dan verdien je het ook om jezelf te belonen. En dan, uh, dan kan je daarmee verder. En uh, ja, dat is nu niet het geval. Voor Anton Janssen, de trainer van NEC, was het dus heel erg zuur. Het tegenovergestelde zal wel gelden voor Foukeboy, de trainer van Go Ahead. Nou Fouke, je hebt het lekker spannend gemaakt. Ja, dat kun je wel zeggen. Dat uh, moest uiteindelijk uh, uit de tenen komen, maar wel verdiend, maar onnodig. We hebben het eigenlijk onszelf onnodig moeilijk gemaakt. En waar ligt dat daarna? Want jullie hebben zo'n bijna perfecte eerste helft gespeeld. Bijna alles klopte en dan kom je nog zo in de moeilijkheden. Hoe komt dat? Ja, ik denk ook uh, een stukje ervaring uh, dat je dan mist om, uh, om die wedstrijd soeverein uh, uit te spelen. Uh, we gaven geen, uh, tot weinig druk meer naar voren, maar uh, iedere bal die we dan hadden uh, speelden we gewoon eerder terug dan vooruit. Ja, en uh, ja, dan, dan roep je het uiteindelijk ook over jezelf af, onnodig. En, en ja, er waren nog een paar cruciale momenten dat je eigenlijk 4-0 kunt maken. Het duurde wel lang, hè, want het, ik geloof dat het de 70ste minuut was, dat wij ook pas onze eerste kans weer kregen. Ja, en dat, dat, dat, dat is al typeren, dat het al zo lang duurt voordat wij weer een kans krijgen. En we hebben het, uh, daar hebben we het laten lopen, uh, achteruit lopen. Uh, en op momenten dat je vooruit kunt voetballen, uh, uh, niet, uh, niet doen, achteruit spelen. Middenvelders die uh, ja, minder uh, actief waren dan, uh, dan in de eerste helft, dan sta je vast. Hengten jullie niet in de tweede helft ook een beetje op twee gedachten? Van de 3-0 koesteren. Of, uh, of, of alleen maar achteruit gaan hangen of eventueel nog gaan voor die 4-0? Nou, dat gevaar is al, ligt altijd om de hoek als je de eerste helft exact uh, klopt wat je, wat je met elkaar afspreekt en, uh, en dat ook goed doet. Uh, ik heb in de rust ook aangegeven dat ze zich moesten dus, uh, kunnen verplaatsen in, in de andere kleedkamer. Hoe, hoe het daar te keer zou kunnen gaan, althans uh, en dat er ook iets gaat gebeuren. Uh, ja, en, en dan, dan weet je dat, uh, dat er bij NEC ook iets anders neergezet gaat worden. Maar dan betekent het nog steeds, hoe ga je zelf uh, de wedstrijd in? En uh, ja, dat hebben we gewoon niet goed ingevuld. En laat je NEC uh, onnodig uh, terugkomen tot 3-3. Tot slot, Voeken. Je staat nu weer lekker in de middenmoot. Je kan weer een grap gaan maken over voorrond de Champions League. Ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja. Ik, ik, uh, ik hou dat grapje nou maar even binnen boord, want uh, ik, uh, ik moet zeggen dat, uh, dat we, daar, we staan er lekker. En uh, uh, wij tellen aan de ene kant tellen we op en aan de andere kant tellen we af. Want uh, ik heb het al eens gezegd, uh, de laatste tien jaar... van de laatste tien jaar is zeven jaar lang gebleken... dat 31 punten genoeg was om je direct aan te haven. Ja, daar willen we heel graag naartoe. En uh, ja, we zijn weer een stapje dichterbij. <laughs> maar voor de Champions League... als het Europa League is, dan uh, nou, vind ik ook wel aardig hoor. Foucault Boy, de trainer van de Go Ahead Eagles. Hij kan nu weer lachen, maar het lachen was... ...vergaan toen het van 3-0-3-3 werd. Uiteindelijk won zijn ploeg met 4-3 van NEC. We gaan naar Frank Wieluit, NAC, Herakles. Rosheuvel aan de rechterkant voor Herakles. 1-1 is het. Hij kapt even buitenom. En wil dan schieten in de korte hoek. Kenny van der Weg zit er goed tussen. Hoekschop, Herakles. We zijn bijna 73 minuten onderweg. Het tempo is naar rust omhoog gegaan. Dat komt in ieder geval. Het kijkspel ten goede. En het aantal fouten blijft gelijk. Het aantal kansen is nadrukkelijk omhoog gegaan. En ook dat maakt het kijkspel een stuk leuker na de pauze dan dat het voor de rust was. En met name ook omdat er veel doelgerichter in ieder geval wordt aangevallen. En dat ze af en toe ook eens in het strafschopgebied van de ander terecht komt. Nu Linsen met de hoekschop laag. Wordt daar achterin gemakkelijk weggewerkt door Perica... Opgevangen dan door Rosheuvel. Die moet die bal dan nog binnen houden. Dat lukt hem uiteindelijk wel. Bruns onder druk gezet. En die draait daar gemakkelijk bij weg. Vanaf de rechterkant nu een voorzet richting de tweede paal. Daar staat niemand. Ja, daar staat Sepp de Rover. Die is van nak. Dat was niet de bedoeling van Bruns om daar de bal bij te krijgen. Nog een keer dan maar. Vanaf de linkerkant nu de voorzet. Over iedereen heen. Daar staat de Wierik nog in de punt van de avond. Die is daar blijven hangen. Rosheuvel nog een keer. Nu een strakke voorzet. Kwakman werkt weg. Maar Nak moet blijven staan. Want Heracles heeft nu even balbezit. En zet Nak onder druk. Nog een keer Rosheuvel vanaf de rechterkant. Nog maar weer eens Kenny van de Weg opzoeken. Bal bij de tweede paal neerleggen. Dan wegkoppen van uh, Drost. En uh, de bal tegen de borst van Buis. En die doet dat gecontroleerd. Gecontroleerd genoeg voor Ten Rouwelaar om op te rapen. En dan onmiddellijk die bal richting... Uh, Leurling te verplaatsen. Die krijgt de bal op het hoofd. kopt dan door in de hoop dat hij hem zo raakt. Dat hij daarmee zelfs nog pasveer verrast. Maar zo goed raakt die Leurling hem ook weer niet. Pasveer kan hem gemakkelijk oprapen. In het randje van, het, van zijn eigen strafschopgebied. En dan vervolgens gecontroleerd. Het spel weer voortzetten. De beroemde tweede bal. Wordt daar niet opgevangen door Herakles. Uiteindelijk dan toch... Is het Rienstra die er goed tussen zit? En dus kan uh, Herakles toch gaan aanvallen. Al op de helft van uh, Nak de bal veroverd, Rosheuvel aan de rechterkant opnieuw uh, van de weg opzoeken. En dan. Op, oh, dat is een hele grote kans. Opnieuw is hij voor Bruns. Maar die is zo ongelukkig in de afwerking. Die heeft echt al, nou inmiddels, een keer of zes. een goede schietkans gehad. En dit is een hele grote weer. En hij schiet zo zwak in. Richt op de Rauwelaar. Dat hij. Uh, Doelman van Nak de bal gemakkelijk kan tegenhouden. En zo hebben we nog tien minuten te gaan. Heeft Irakles al de nodige kansen op de voorsprong gemist in de tweede helft. En ook Nak heeft er inmiddels een aantal op zijn naam staan. Sarpong bijvoorbeeld een, een keertje 1 tegen 1 gestaan tegen Pasveer. Waar de doelman van Irakles goed ingreep. Kortom, er gebeurt het nodige 1-1. Daar hoeft het niet per se bij te blijven in Breda. Hey. steady road to hell De sweet van Ilse de Lange. Eens kijken of er toch nog wat gebeurt bij Inbreda van Nee, nou ja, Je weet het nooit. 11 minuten nog. 1-1 is de stand. Van de weg gaat ingooien. Hij heeft net geel gekregen voor een stevige overtreding op Quansa, De van de middenlijn aan de zijlijn. Op het moment dat Quansa de bal had weggespeeld... kwam Van de weg nog even inglijden en nam de middenvelder van de Irakles even mee. Dat deed behoorlijk zeer en leverde uiteindelijk een gele kaart op. De kans die er uh, nog kwam van Iraklis werd uiteindelijk uh, niet echt een serieuze kans. Maar het spel mocht daarna eerst nog even doorgaan. Pas weer nu met uh, de lange bal in de richting van Linssen En Oet. In eerste instantie moet Linssen daar het duel winnen. Hij gaat het duel niet eens aan. Dus wint Drost vrij gemakkelijk en kan nak overnemen. Uh, dat doen ze via Poupon en Leurling. Leurling onder druk gezet. Nu door Kwanza. Moet even terug. Wordt vastgehouden ook. Ergert zich daaruit. Maar ja, goed. U doet allemaal wel eens iets wat niet mag in een uh, wedstrijd. En dit viel allemaal nog wel serieus uh, mee. Dan met, uh, Drost met een uh, aardige bal. De diepte in bereikt alleen uh, Perica niet. En uh, Herakles wil overnemen. Oet krijgt de bal niet onder controle. Op het middenveld overgenomen. Daardoor Seuntjes... En eh, Buis. Buijs eh, vanaf de linkerkant. Heeft eh, wat tijd, wat ruimte om een medespeler te vinden. Maar wat opvalt bij Buis. bij vrije trappen twijfelt hij. In balbezit twijfelt hij, waar hij de bal kwijt moet. Hij weet het eigenlijk niet zo goed. En eh, dat komt het spel van Nack ook niet ten goede. Daar waar hij toch wel het nodige zou kunnen betekenen. In de opbouw dan wel in de eindpaas. Heeft Buis dat eh, vandaag bepaald nog niet kunnen laten zien. Hij heeft nog tien minuten om daar veranderingen aan te brengen. De aanval van Nak loopt dood uiteindelijk in de handen van Pasveer. Want hij mag hem vastpakken, die bal. Zo, die bal. Verslikt me bijna. En uh, brengt hem vervolgens weer in het spel via het hoofd van Kwakman kan Nak alsnog overnemen. Goed weggedraaid van Seuntjes. Draait zich vrij op het middenveld. Kan een aardige steekpaas geven. Maar wie gaat dat uh, gaatje dichtlopen? Dat uh, doet uiteindelijk achterin uh, Schenkeveld. Maar die loopt de bal tegelijkertijd ook over de zijlijn. Dus kan Nak gewoon nog even blijven aanvallen. De Ploeg uit Breda. Zal nu nog het idee hebben dat ze de wedstrijd wel onder controle hebben. Moet alleen even af en toe uitkijken voor de omschakeling. Bij Herakles, want die blijft gevaarlijk. Al is Bruns tot nu toe de man die de kansen krijgt. En die rond zeer onzorgvuldig af. Vandaar die 1-1 stand. Het ingooien nu. En nu de slotfase nadert en het een beetje spannend wordt. Komt de sfeer ook een beetje in het stadion. Maar de sfeer waar je bij NAC op zaterdagavond tenslotte altijd gewoon op zit te wachten tot het er een keertje gaat gebeuren. De bal achterin weggekocht bij Herakles naar die ingooi. En uh, weggeschoten door uh, Bruns opnieuw over de zijlijn. Dus mag Nak nog een keer gaan gooien. Vanaf de rechterkant halverwege de helft uh, van Heracles. En uh, opnieuw die bal uh, het strafspopgebied uh, ingegooid. Goed weggedraaid en dan pas weer via een verdediger. Hoekschop nu uh, voor Nak. En ook daar wordt tempo meegemaakt. Buis die nog even de beweging maakt naar het publiek van jongens. Uh, help even. Met de nodige herrie maken om ons een klein beetje in de goede sferen te brengen. In de slotfase die wedstrijd nog binnen te slepen. Buis bij die hoekschop. Natuurlijk Drosten mee naar voren. Kwakman mee naar voren. Die zouden zomaar doelpunten kunnen maken uit dit soort situaties. Niet voor niets heeft Nak al gescoord uit een hoekschop. Bal wordt ingebracht. En bij de tweede paal heel ver voorbij die tweede paal. Nog gepro geprobeerd in te koppen. Maar dat laatste lukt niet. Nu Heracles met zo'n omschakelmoment. Rosheuvel is zo dom om de bal te laten stuiteren. Vervolgens stuit het de bal over hem heen. Over de zijlijn heen. En dan kan Nak opnieuw in balbezit komen. Heracles heeft de bal al een tijdje niet meer gehad. Maar heeft nog wel een punt in Breda. Al moet het nog een acht minuten zeker stand houden. Om dat uiteindelijk over de streep te trekken. 1-1 is het. Roda J.C. Pack Zwolle 0-0 werd het. Eh, dan zult u misschien denken een bloedloze 0-0. Nou, alles behalve, eh, als u eh, nog niet geluisterd heeft... ik zal het even opnoemen. Roda speler Bonifacia kreeg eh, na 23 minuten rood... wegens het duur van de doorgebroken lachman. De strafschop die daarop eh, volgde werd gemist... door Acette van Zwolle. Eh, er was ook nog rood voor de moeische van Roda... voor een slaande beweging, eh, zeg maar een elleboogje. Um, maar dat was heel twijfelachtig. De wedstrijd... Werd bovendien in de laatste minuut, uh, nou toch gauw tien minuten stilgelegd... ...na het gooien van voorwerpen vanuit het Roda-vak... ...naar uh, iemand die uh, daar stond uh, uh, voor een hoekschop. Maar we gaan eerst even een Frank wiel uit. Standaard situatie, en het is Buis die trapt. Van heel diep moet die uh, vrije trap komen. Bijna tegen de middenlijn aan. Hij legt hem bij de tweede paal neer. klaar op het hoofd van Perica. En de Kroaat maakt zijn eerste doelpunt voor NAC en is daar dol en dol gelukkig mee. 18 jaar jong en hij wil zich zo graag bewijzen. Niet alleen voor de mensen in Breda, maar natuurlijk ook voor degenen die je moeten beoordelen en betalen in Londen. Want hij is eigenlijk van Chelsea. Maar dit is wat hij hier kwam doen in de spits. 18 jaar jong doelpunt te maken voor NAC Breda. En het is hem vandaag voor de eerste keer gelukt en hij wil het weten ook. Piritsa zet nak in de slotfase tegen Herakles op voorsprong. Er zijn nog zes officiële speelminuten te gaan. Daarna nog wat blessuretijd. En Herakles moet opnieuw terugkomen van een achterstand. Laten we heel even blijven. Want daarnet ging het in binnen een minuut goed. Rosheuvel nu op de achterlijn tussen twee man in. Het mag doorgaan als Lurling daar de bal verovert. En er een overtreding volgt van Chommer die net is ingevallen op Lurling. Vrije trap voor nak. Nou dan is de commotie wel even gedaan. De commotie die begon bij de 2-1 van Perica voor NAC. Ik zei het al, Roda Pek dus 0-0. Twee rode kaarten voor Roda, Bonifacio en uh, en uh, de Moesje. Uh, een gemiste strafschop voor FC Zwolle. En bovendien tien minuten staken door de scheidsrechter. Uh. Uh, Laten we eens kijken wat de trainer van uh, Roda, Ruud Brood... er allemaal over te vertellen heeft tegen Jeroen Gruter. Ruud, ben je al een beetje gekalmeerd? Uh, als je erover begint, uh, moeilijk. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, moet je ook... Uh, uh, verder analyseren en moet je zaken bespreken. Want er is denk ik best wel wat schrijfwerk nu. Laten we gewoon eens eventjes uh, bij het begin beginnen. Eigenlijk begint de wedstrijd in de, wat was het, 23e minuut zo'n beetje... bij de rode kaart voor Bonifazia aan de penalty voor Pek Hoe zag jij dat vanaf de kant? Ja, moeilijk. He, die jongen gaat de as over, veel snelheid, maar... Uh... Ja, ik kon dat moeilijk beoordelen, de scheidsrechter staat dichterbij... maar na het horen van onze analisten hoor ik al vrij snel... en ook Roli, die zegt ik raak hem niet... Ja, dat het geen strafschop is en dan voel je je aardig benadeeld. Ja, want uh, ook al missen ze de penalty... je moet de rest van de wedstrijd met tien man door. Um, in hoeverre heb je dan op dat moment nog contact met de scheidsrechter hierover? Jawel, tuurlijk wel. Je probeert uh, samen met die scheidsrechter... Ik, ik moet garant staan voor mijn team en natuurlijk zijn er emoties... En uh, ja. daar heb je het dan ook wel over, beide. Ik denk dat we niet zoveel contact hebben gehad alleen in de rust. Ja. Maar met de vierde man was ik wel in de weer. En uh, ja, goed. Daar heb je kunnen zien dat, uh, ja, dat het toch wel een beetje on ons nadeel opviel. Ja, want er ging ook weinig jullie kant op. Nee, absoluut niet. Als zij, uh, Waar ik het in het begin over had, we begonnen goed. We hadden veel dreiging, veel corners. Uh, zij vanuit de omschakeling. Twee voetballende teams, dus dat kan leuk worden. Maar uh, ja, simpel uh, als, als een linksback 4-5 overtredingen maakt. En er gebeurt niks. En ik zie Nijland uh, duiken in de 16. gebeurt niks. En wij wachten iets lang en je krijgt een gele kaart. Het zeg genoeg dat zij geen kaart hebben. En wij krijgen twee onterechte rode kaarten. Ja, dan, word je wel eens, uh, dan word je aardig boos. Ja, want je, je gaat meteen door naar de, de rode kaart die de moeisje krijgt. Je hebt de beelden ook teruggezien. Wat is jouw uh, inschatting nu? Nou ja, ik... In mijn inschatting is uh, na het zien van de belden. Maar dat idee had ik al. Frank die gaat gewoon naar de bal. Die ziet zijn tegenstander niet komen. En die is eerder bij de bal. Die springt eerder omhoog. Ja, hij is groot en sterk. Ja, en Broers loopt eigenlijk van achteruit zonder hem zichzelf te beschermen. Maar loopt vol op hem. Nou, vervolgens gebeurt er niks. Dan gaat er misschien iemand roepen van de kant: ja, bloed, bloed, elleboog. Maar na het zien van de belden is daar absoluut geen sprake van. Dat zijn twee rode kaarten waar je uh, op zijn minst je twijfels bij kunt uh, plaatsen. Uh, vorig jaar hebben jullie ook al heel vaak met dat bijltje gehakt. Hoe vaak? Ja, vier onterechte. En uh, laatst hebben we ook rood gehad. Terecht, ook dom. Maar het is jammer voor de wedstrijd, want we wilden heel graag dichtbij komen. En ja, Het was een bijna herhaling van zetten. Alleen nu in één wedstrijd, uh, twee rode kaarten en kaarten. En ook nog het staken om het gooien van bekertjes die... Uh, ja, uh. Nou, dat was wel op zich een reden om even een punt achter te zetten... voor de scheidsrechter, toch? Ja, wel even de rust te bewaren. Maar ik vind dat je dat eerder in de gaten moet hebben. Wat ik net zeg, je moet een wedstrijd leiden... en niet zo opzichtig zoals vandaag. In hoeverre is de scheidsrechter nu debet aan de gebeurtenissen? Gewoon alles wat er is gebeurd vanavond? Nou ja, ik denk dat uh, wij maken ook die fouten maken. En ik ben meestal wel heel uh, correct daarin. Alleen uh, nu vond ik dat hij uh, grote fouten maakte... wat zeker invloed had... Op de wedstrijd. En als je dan knokt voor dat punt. En die nul. En je bent in staat om in de eindfase nog de moerje eraf te sturen. En ja, wat ik al zeg. Als je het bij ons zag. We hebben het nog niet over de situatie gehad. Waarvan ik dacht. Van, nou, dat vond ik ook weer makkelijk gefloten. De moerje pak gewoon de bal van Lachman zijn voeten af. In de 16. En dan fluit hij voor een overtreding. Nou, als dat een overtreding was. Ja, dat vond ik wel erg zwaar bestraft. Dus hoe kijk je nu terug op deze avond? Verloren avond? Ja, wat ik zeg, we wilden heel graag dichterbij komen. En, en uh, ons meten aan volle wat, wat een voetbalteam team is. Maar dichterbij komen en een stijgen op de ranglijst. Alleen nu was het tegenhouden. En met 65 minuten met 10 man. Maar wel uh, keihard geknokt. Uh, spektakel meestal de laatste wedstrijden. Zes goals. Alleen nu uh, hebben we geen goal tegen. Maar ook geen gemaakt. Ja, oké, okay, dat, dat is positief. En die jongens ja, die zitten er zwaar doorheen. En het is ook moeilijk, wedstrijd staken en dan een tegen krijgen, Maar dat hebben ze prima gedaan. Nu was je in de rust even bij de scheidsrechter. Heb je hem de afloop ook nog even gesproken om te zeggen wat je ervan vond? Nee, nee. in de rust uh, kan je dat uh, doen. En ik heb hem de afloop uh, nou ja, een hand gegeven. Zo hoort dat, uh, ook die andere mensen. En het publiek bedankt, want uh, dat heeft niet zoveel zin. Ik zeg al... Uh, ik zal zeker fouten maken, maar dit was wel heel erg opzichtig. <laughs> Ruud Brood, de trainer van Rode JC. Kijken of zijn collega Ron Jans van Pek er net zo over denkt. Ron, de rookwolken zijn opgetrokken. En dan kunnen we op het scorebord nog lezen dat het 0-0 is geworden. Wat een gekke avond. gekke avond. Dit was gewoon een uh, verspilde avond. Een vervelende avond. Uh... Na de strafschop, uh, rode kaart, uh, is het eigenlijk alleen maar hectiek geweest. En uh, ja, daar, daar, daar, daar put ik weinig plezier uit, uh, moet ik zeggen. Het is altijd makkelijk om uh, een schuldige aan te wijzen. Maar in dit geval de rol van de scheidsrechter was het al overduidelijk. Vond je ook niet? Nou, nee. Uh, uh, in, in, ik, ik heb het niet teruggezien. Dus uh, de, de rode kaart kan heel, uh, heel discutabel zijn. Maar wat er dan, daarna uh, gebeurt aan, aan, aan dingen... kun je niet alleen maar bij de scheidsrechter neerleggen. Dat is dus iets wat gebeurt 11 tegen 10. Dan krijg je dat uh, de ene tegenstander... of, of de, de thuisploeg veel met, uh, met de scheidsrechter bezig is. En dat er veel gedoe is. En dat bedoel ik met een hele vervelende avond. Want ja, in dat gedoe daar, uh, zijn we eigenlijk alleen maar uh, toeschouwer uh, geweest. Uh, waar we de tegenstander... maar we, daar hebben, zijn, hebben wij ons niet aan, uh, aan bezondigd volgens mij. Alleen we hebben het uh, slecht Uitgespeeld. En uh, het mooiste is natuurlijk dat je gewoon die strafschop erin schiet. Want of die strafschop nou terecht is, ja of de nee, uh, dat, uh, dat maakt niet uit. Want dan is de wedstrijd eigenlijk uh, gedaan, uh, denk ik. En, en nu hebben we het gewoon slecht uitgespeeld. Ja, want jullie hebben, uh, wat is het, uh, drie kwart van de wedstrijd hebben jullie een man meer. Uh, en op een gegeven moment zelfs twee man meer. En toch slagen jullie maar niet in om de bal echt het werk te laten doen. Nee, dat, uh, daar heb ik me af en, toe, of af en toe regelmatig wel aan geërgerd. De dingen die we aangeven, zoals we eigenlijk normaal ook spelen... het. Het, draaien, het overslaan, baltempo hoog. En nu lopen met de bal, steeds in het midden inspelen. Uh, slechte voorzetten trouwens ook. Uh, en toch, uh, nou zeker in de fase zeg maar, na de gemiste strafschop in het begin van, uh, van de tweede helft... heeft Kuto denk ik uh, op belangrijke momenten... ook een paar uh, gevaarlijke schoten eruit gebokst. Maar ik heb hier gewoon echt een heel leeg gevoel... van uh, was ik maar thuis gebleven eigenlijk. Nu is het wel zo dat je slechts twee keer hebt gescoord... in de laatste vijf wedstrijden. Begint dat een probleem te worden? Ja, knaagt enorm, moet ik zeggen. Ron Jans, de trainer van Pex Zwolle... was ik maar bij moeder gebleven. Um, Nak Herakles. Uh, uh, ze spelen nog steeds, Frank Wielheid. En nog steeds 2-1 ook? Het is nog steeds 2-1. Uh, Herakles probeert in balbezit te komen. En als het dat heeft... Nog ergens de 2-2 te maken. Daar heeft het weinig kansen voor gehad. Nak is gevaarlijker in de omschakeling. Want er is natuurlijk heel veel ruimte. Achter de verdediging van Irakles. Nu wel even opletten. Want de ploeg uit Almelo heeft de bal. En dus kan het alsnog gevaarlijk worden. In de extra tijd waar we inmiddels in zitten. De bal goed voorgegeven. Maar niet bij Oet bijvoorbeeld op het hoofd. Of Amoa die is ingevallen op het hoofd. Die allebei bij de eerste paal waren. Maar allebei onder de bal doorgaan. En bij Nak heeft er nu niemand haast om te gaan ingooien. En Kenny van de Weg die het dichtst bij de bal is. Wel het minst haast. Vier minuten extra tijd. Waar we dus al aan begonnen zijn in deze wedstrijd. En vooralsnog Perica de wedstrijd beslist heeft. Door de 2-1 te maken. En hij wilde het weten ook. Iedere bal daarna die een beetje zijn kant op kwam. Die wilde hij ook heel graag hebben. Hij heeft het publiek bespeeld tot en met. Kortom hij is 18 jaar een bijzonder enthousiast. Na zijn eerste goal in de Nederlandse eredivisie. Er Zullen er nog wel een paar volgen. Want dat hij uh, wat kan. Heeft hij in uh, de paar wedstrijden die hij uh, heeft mogen invallen. Al wel uh, laten zien. De ingooi ver van Te Wierik. Komt uiteindelijk uh, gewoon achterin bij de defensie van Nak terecht. Lurling dan die uh, wijs is en wacht tot de bal bij hem is. En Chommer die een sliding maakt is ook zo slim om niet vol door te zetten. En nu komt Nakker dan toch uit met Hooi. Hooy, Leurling vraagt. Leurling krijgt ook. En dan aan de rechterkant is er heel veel ruimte. Leurling gaat dan zelf. Kapt even naar zijn linker. Kapt weer naar zijn rechter. Maar uh, er wordt uitstekend uh, verdedigd. Daar achterin bij Herakles. En dus kan het omschakelen. En Chommer met de bal de diepte in richting Oet Als hij de bal aan kan nemen, dan kan hij er wel wat goeds mee. De bal gaat ruim over de Duitser heen. En dan kan Jelle Teraula de bal tegenhouden. En uh, dan meteen tijd gaan rekken. Natuurlijk gaat Amoa naar hem toe. Even een praatje maken. De heren kennen elkaar tenslotte nog uit een periode Dat ze hier allebei actief waren. En Amoa moet dat praatje niet te lang maken. Want dan heeft Jelle Teraula nog meer reden om te treuzelen. En uh, schiet de bal ja, een beetje in den blinde naar voren toe. Aan de andere kant opgeraapt door Pasveer. En die doet datzelfde Maar dan de andere kant op. Weer in de richting van Ter Raola. Zover Zo ver komt hij niet. Dat is wel zo wijs. Oet. Dat is niet degene die je in balbezit wil hebben als je voor nak bent. Daar gaat hij het straks op gebied in. Met drie man tegenover zich. Als hij de ruimte heeft om te schieten gaat hij dat doen. Daar komt het schot en uh, wordt geblokt. Uiteindelijk en, uh, tegengehouden door de Rienstra van 20 meter. Probeert hij het wel. Maar zijn schot is een stuk minder gevaarlijk. En gaat hoog over de goal van ten Rouwelaar heen in die slotfase. Waarin Heracles alles eraan probeert om hier voor het eerst in vijf jaar niet te gaan ver verliezen. Dat deden ze namelijk de afgelopen vijf jaar niet. In 2008 gebeurde dat Almelo voor het laatst dat het in Breda een wedstrijd verloor. En dus gingen ze hier van tevoren er voorzichtig van uit dat er wel eens wat te halen zou kunnen zijn. Maar Nak is de ploeg die de drie punten gaat pakken. En dus misschien wel eens in het linkerijtje zou kunnen gaan staan aan het einde van deze speelronde. Hoewel we er natuurlijk nog een paar wedstrijden te gaan hebben dit weekend. Maar je kunt die drie punten maar vast in de tas hebben. Heracles probeert hem al achterin nog weg te krijgen. Maar het is al te laat. Wiedemeijer fluit voor het laatste in deze wedstrijd. Deze was belangrijk voor NAC. En eigenlijk ook voor Heracles. Want je komt onderin een beetje weg. En je komt er bovenin een beetje bij. Dat laatste, dat lukt NAC. Omdat het wind van Heracles in eigen huis moeilijk. Maar het lukte. 2-1 werd het. Langs de leeg. Rotterdam 1 Uiterlands voetbal. Luis Suarez heeft ook in zijn eerste thuiswedstrijd... met Liverpool in de Engelse Premier League gescoord. Suarez, vorige week bij zijn terugkeer al goed voor twee treffers... opende tegen Crystal Palace de score... en daarmee legde hij de basis voor de 3-1 zegen. Het voelen van trainer Martin Jol... boekte onderaan de ranglijst eindelijk succes. In Bent bezorgde de ploeg 1 een 1-0 zegen op Stoke City. Voor Jol was er tegen Stoke maar één ding belangrijk... Winning the three points, and that is what exactly what we needed, so that is fantastic, you know, uh, especially after a game like this, you can't say that they played fantastic, but I thought they were the better team, on the other hand, we could have scored one or two, and especially at the end, we could have scored the second one, we didn't, we want initiative, and we uh, should show with our quality a little bit more, you know, maybe a lot more. Die drie punten hadden we echt hard nodig. Joh, het was niet geweldig, maar we waren eh, wel de betere... met kansen op 2-3-0. Maar over de hele wedstrijd hadden we toch te weinig het initiatief. Dankzij twee treffers van de jonge Belg Januzaj... heeft eh, Manchester United het, eh, de uitwedstrijd tegen hekkersluiter Sunderland... met 2-1 gewonnen. Sunderland, dat op voorsprong kwam via Carter heeft nog altijd maar één punt. Ook Newcastle United boekte een overwinning uit bij Cardiff City... Werd met 2-1 gewonnen. Tot opluchting van de keeper van Newcastle, Tim Krul. Ja, yes, we needed a, a good reaction uh, after two uh, heavy games in the Premier League and bad results for us. We needed to come back and... Cardiff City away is not easy, but I think we ducked it out, especially the second half. I think a few boys had cramp en uh, we did really well. Like I said before, Cardiff is a hard place to come. They were up for it as well, so uh, I'm really pleased we played really well the first half. Na twee slechte wedstrijden hadden we een goed resultaat nodig. Dat krul. Cardiff City uit is niet makkelijk, maar we hebben goed gespeeld vooral in de tweede helft. Verder won Manchester City met 3-1 van Everton. Hull City en Aston Villa kwamen niet tot score 0-0. Liverpool gaat een kop met 16 uit 7 gevolgd door uh, Arsenal met 15 uit 6. Manchester City is derde met 13 uit 7. Borussia Dortmund is de ongeslagen status in de Bundesliga kwijt. De koploper verloor met 2-0 bij Borussia Mönchengladbach. Roel Brouwers viel in bij Mönchengladbach en was blij met de overwinning van zijn ploeg. Ik weet niet of hij 100% verdiend is, maar ja, dat uh, maakt in het voetbal allemaal niet zoveel uit. We hebben drie punten, dat is het belangrijkste. En, uh, ja, zoals ik al zei, je moet een beetje geluk hebben dat hun die kansen die ze krijgen niet maken. Het is natuurlijk een fantastisch, uh, fantastisch team. Ze krijgen, elke wedstrijd krijgen ze kansen. En, uh, ja, dan moet je ook een beetje geluk hebben dat de keeper er een paar goed uit. Ja, dus een paar kansjes uh, ja, missen ze dan. En, uh, dan moet je geluk hebben dat je zelf met die penalty maakt. En Daarna ook meteen de 2-0 erachteraan. En dan, uh,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 Ja, en we hebben een nieuwe koploper in Duitsland, Bayern München weer eens. Door een 1-1 gelijkspel tegen Bayern Leverkusen en door dat verlies van Dortmund. Bayern bracht 20 minuten voortijd Arjen Robben nog in, maar ook hij kon een gelijkspel niet voorkomen. Schalke 04 won thuis na een mate begin met 4-1 van Augsburg. Na een kwartier kreeg Lavan, euh, oudspeler van AZ en Heracles, rood. Weer de Bremen kwam niet verder dan 1-1 bij Stuttgart. En Wolfsburg-Braunswijk werd 0-2 Mainz tegen Hoffenheim 2-2. Na acht ronden gaat Bayern München aan kop met 20 punten... gevolgd door Dortmund en Leverkusen met 19. Dan Italië. Daar hoeft Atalanta de blik voorlopig niet naar beneden te richten. Atalanta won de uitwedstrijd tegen chievo Verona met 1-0. Het duel tussen Inter en AS Roma eindigt in 3-0 voor Roma... Totti scoorde twee maal. Roma gaat er door een kop met 21 uit 7. De volle winst uit 7 wedstrijden. En Napoli en Juventus delen de tweede plaats met 16 uit 6. Dan Spanje, daar heeft Cristiano Ronaldo diep in blessure tijd... nieuw puntenverlies voor Real Madrid voorkomen. Ronaldo knalde in de uitwedstrijd tegen Levante... een paar seconden voor het eindsignaal... via een verdediger en de binnenkant van de paal raak. En dat bracht de eindstand op 2-3 voor Real. Om tien uur is begonnen Barcelona tegen Real Valladolid. Het is daar 1-1. De andere uitslagen, Elche Espanol 2-1... en Rayo, Rayo Vallecano tegen Real Sociedad 1-0. Barcelona en Atletico gaan... met de volle winst 21 uit 7 aan kop. En Real heeft 19 uit 8 en is daarmee derde. Dan België. Daar heeft Club Brugge met veel moeite aansluiting gehouden bij koploper Standaard. De nummer 2 van de ranglijst boekte voor eigen publiek... een schamele 1-0 zegen op Leuven. Verder eindigde daar KV Mechelen tegen Cercle in 1-2. Charles sloeg Lokeren 2-1. Lierse won met dezelfde cijfers 2-1 van Bergen. En Waasland-Beveren-Oostende werd 2-0. Standaard gaat daar een kop. De volle winst 27 punten uit 9 wedstrijden. Club Brugge heeft er 26 en al een meer gespeeld, 10 dus en Zultewadegem is derde met 20 uit 9. Morgen is de topper tussen Zultewadegem en Standaard.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 We beginnen met de rode JC tegen Pek Zwolle. 0-0 was het en 0-0 bleef het. Maar er gebeurde wel het een en ander. Er was eh, na 23 minuten rood voor Bonavacia van Roda. Eh, bij de toegekende strafschop eh, miste Acente van eh, Pek Zwolle. Dat was een minuut later. Vier minuten voor tijd in de 86 e minuut was er rood voor de Muge van Roda. En eh, na 90 minuten werd de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Spreekoorden en plastic bierglazen op het veld bij een speler die een corner moest nemen. Veel gebeurt dus in Kerkraden, maar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 was volgens hem geen sprake. We wilden heel graag dichterbij komen. En, en uh, ons meten aan volle wat, wat een voetballend team is... maar dichterbij komen en een stijgen op de ranglijst. Alleen nu was het tegenhouden en met 65 minuten met 10 man. Maar wel uh, keihard geknokt. En straks hoort u nog de scheidsrechter van die wedstrijd, Hieffler go Ahead Eagles tegen NEC werd 4-3 na een 3-0 ruststand. Turic maakte 1-0. Houtkoop 2-0. Antonia 3-0. Eh, Hikden eh, 3-1. Janscher 3-2. Het werd zelfs 3-3. Kolwijk, dat was eh, nog net in de normale speeltijd. En toen, in de blessure tijd Johan Baksch eh, in eigen doel... werd het 4-3 voor de go Ahead Eagles. Eh, de Eagles gaf ondanks die 3-0 voorsprong nog bijna dus de winst uit handen. En dat terwijl de coach, zijn ploeg daar nog voor gewaarschuwd had. Ik heb in de rust elkaar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 Alle credits daarvoor alleen. Aan de andere kant, hoe die 4-3 er dan weer in vliegt, dat is een bitter pil. Ja, de trainer van NEC, Anton Jansen, kan zijn ploeg geen gebrek aan inzet verwijten. Maar die strijdlust levert volgens Jansen niet het beste voetbal op. Uh, iedereen wil zo erg graag en uh, forceert daar wel eens. En uh, nou, dan maken we daarin foutjes. We zijn onrustig, uh, de ze winnen we niet. En dat is, dat is een, uh, een soort angst die in de, in de, in de ploeg zit, maar ja, die er hoog nodig uit moet. Er was ook nog Nakbreda Breda tegen Heracles. Het werd eh, 2-1 eh, na een 0-0 ruststand. Eh, 1-0 werden door Poupon. 1-1 door Bruns en 2-1 door Peritia. En ADO Den Haag tegen Heerenveen, de wedstrijd die vanavond ook zou worden gespeeld, werd afgelast. Gisteren al vanwege de abominabele toestand van het veld van ADO Den Haag. Er wordt daar... Eh, op korte termijn kunstgras aangelegd, zodat er over enkele weken weer gespeeld kan worden daar in Den Haag. Gisteren al verloor Cambuur van FC Twente. Het werd 0-1 door een doelpunt van Costanjos na Rust. Twente gaat een kop, 18 uit 9. De andere ploegen uh, speelden nog niet of niet. PSV hebben het dan over, dat speelt morgen. Het heeft 15 uit 8 en ook Heerenveen, maar dat speelt helemaal niet dit weekend, heeft 15 uit 8. Dan onderin, ADO Den Haag, 16e met 7 uit 8. Dan RKC, 5 uit en NEC-sluiterij met 4 uit 9. En wat is dan het totale programma voor morgen? Ajax FC Utrecht om half 1. Om half 3 Vitesse tegen Feyenoord en FC Groningen tegen AZ. En om half 5 PSV tegen RKC. En dan gaan we naar het turnen, Chantisha Netep heeft zich in de sprongfinale... bij de WK-turnen in Antwerpen geblesseerd aan de rechterknie. Ze kwam verkeerd terecht na haar eerste sprong... en moest per brancard worden afgevoerd met een op het eerste gezicht ernstige blessure. Geen gelukkig wk debuut voor de 16-jarige. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een domper in het sportpaleis. Chantisha Netep heeft zojuist haar eerste sprong gedaan. Het leek prima te gaan totdat ze landde. We zagen dat de knie iets naar binnen ging. Ze ging liggen, greep naar de knie... Branka erbij. Celine van Gerner zit zelf met een blessure op de tribune. Ja, klopt. Ik ben net uh, vijf dagen uit het gips, Dus uh, het revalideren is inderdaad weer begonnen. Maar uh, dit weekend maar even finales kijken. Ja, Shantisha Netep hebben we ook gezien. Wat een drama. Hè? Ja, sneu. Ja, echt heel sneu. Ja. Uh, het is een beetje lastig inschatten natuurlijk wat er aan de hand is. Maar het zag er een beetje uit als een kruisband als ik het zo zag. Hè? Dat was wel het eerste wat ik dacht. Maar ja, de onderzoekers zullen het wel uitwijzen. Maar ik vrees het wel, ja. Zag jij het misgaan? Nee, ik zag het eigenlijk niet. Ik zag het pas in de herhaling. Maar ik had eigenlijk die deze land wel netjes. Ja, dat dacht ik ook. En toen lag ze. En toen dacht ik, wat is, wat, wat is er gebeurd? Maar, uh, ja, sneu. Ondertussen wordt Shantisha Etep vervoerd per brancard naar achter de schermen. We zien de bondscoach Gerben Wiersma voorbij lopen. Samen met de topsportmanager. Ze zoeken de arts. Kunnen die niet 1, 2, 3 vinden... Dan uiteindelijk komt de manager terug, Hans Schootjes, met een kleine update. Van voren. zie je die kinderen binnenkant knikken. Achter de schermen hebben we haar eerst eventjes getroost. Want dit is een enorme domper als je je debuut maakt in de WK-finale en je moet op deze manier het podium verlaten. Ze wordt nu naar het ziekenhuis vervoerd voor nader onderzoek. En uh, dat moeten we afwachten, maar aan de beelden te zien die we allemaal hebben kunnen zien in het uh, stadion, zag dat er niet goed uit. Want het schoot er meteen in, je zag er gelijk grijpen naar die knie. Ja, dat klopt. Ja. Uh, de arts had nog geen enkel idee van ja, hoe precies de situatie was. Nee, we hebben uiteraard onze teamarts Karin Top met haar mee en haar coach Keet Sariska. En uh, in het ziekenhuis moet nader onderzoek uitwijzen wat er echt aan de hand is. Ja, je zegt, je hebt de getroost uiteraard. Uh, hoe was ze eraan toe? Ja, zeer teleurgesteld en uh, pijn. En ja, voor het overige gaat er natuurlijk ongelooflijk veel door haar heen. Uh, je komt hier niet om uh, geblesseerd afgevoerd te worden naar het ziekenhuis. Maar om hier uh, te laten zien uh, wat je in je mars hebt. En dat is heel veel, best je Maar uh, ja, dit is een ongelooflijk tristijnde. Ja, het huisband ook, hè? Later op de middag een sms'je met opnieuw een update. Foto's in het ziekenhuis van Antwerpen hebben niks uitgewezen. Dat is niet zo gek, want een botbreuk daar gingen we niet van uit. Shantisha wordt morgen verwacht in het ziekenhuis van Amsterdam... waar dan echt duidelijk moet worden of de kruisband al dan niet gescheurd is. Celine van Gerner ziet het aan vanaf de tribune. Zij weet hoe het is om zwaar geblesseerd te raken. Tijdens het NK kwam ze nog in actie. Vervolgens ging het mis. Ja, en hoe zit je dan hier? Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb gisteren de allround finale thuis gekeken en dat vond ik heel raar. Ja. Um, en ik zag er eigenlijk ook wel een beetje tegenop om hierheen te gaan. Maar nu ik er eenmaal ben, uh, is het wel prima. Ja, dat is wel, ja. Ja. Maar dat was toch wel een tikkie, denk ik? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, het was wel echt uh, gewoon het doel weer om hier naartoe te gaan. En het uh, bestuur gooide wel een beetje goed in te eten. En nu? Nog wel altijd uh, de ambitie en uh, de drive om door te gaan? Ja, dat wel. Uh, zeker nu, uh, nou, nu ik weer gewoon loop en uh, heb ik gewoon echt weer zin om te sporten. Dus uh, dat is wel een goed teken. En van Turnen gaan we nog even terug naar voetbal. De wedstrijd Rode EC Pekswolle. 0-0 werd het. Er we waren twee rode kaarten voor Roda. En er was een gemiste strafschop voor Pex Er werd ook nog tien minuten gestaakt. We hoorden eerder al de beide trainers. Ruud Brood van Roda, die zich een beetje benadeeld voelde. En Ron Jans, die zelf zei, de trainer van Pekswolle, die zei: ik had beter thuis kunnen blijven vanavond. Laten we eens kijken wat de scheidsrechter zelf zei. Jeroen Guter praat met Dennis Hiegler. Oké, okay, uh, Dennis. Laten we eens maar eens even in het algemeen beginnen. Een hectische avond geweest. Uh, hoe kijk je erop terug? Ja, uh, lastige wedstrijd. Zit een hoop in. Uh, ik denk een uh, goede wedstrijd om, uh, om van te leren en om te evalueren. Om terug te kijken. Ja, want er zijn een aantal cruciale beslissingen... waar uh, de nodige uitleg bij gevraagd wordt. Laten we beginnen met uh, het eerste moment van belang. De penalty. De rode kaart voor Bonifatia. Je hebt de beelden teruggezien. Sta je nog steeds achter je beslissing? Uh, ik zie Bonaventia of ik zie uh, Laschman ziek opkomen. En uh, vervolgens is er eerst contact. Uh, nou, dan kun je van zeggen: is het, is het wel of geen overtreding? Maar waar ik eigenlijk voor fluit, is het laatste moment waarbij je ziet dat het linkerbeen van Bonaventia uh, Laschman raakt. Waardoor die ten val komt. Want het is eigenlijk niet goed te zien vanaf de zijkant. Want jij loopt een andere lijn. Dus zie je daarom. Uh, in tegenstelling tot andere mensen? Nou ja, je hebt het net ook gezien. Je hebt twee beelden laten zien. Op de ene is het helemaal niet te zien. Er staat er uh, op de hoofdcamera staat een, uh, een speler tussen. En van achteren zie je net iets meer. En, en ja, dat is het lastige waar wij mee te maken hebben. Uh, vanuit de ene positie zie je het goed. En vanuit de andere totaal niet. En rood is dan ook de meest logische consequentie. Omdat hij anders waarschijnlijk had gescoord. Ja, mijn inzicht is, ontneemt hij een scoringskans. Zal de speler van Zwolle, Latsman, eerder bij de bal zijn. En dan is er maar één mogelijkheid aan zijn rode kaart voor het nemen van de scoringskans. Dan uh, de tweede rode kaart in de tweede helft voor Frank de Moersje. Is dat wel rood? Ja, naar mijn mening gaat de Moersje heel nadrukkelijk met de arm naar achteren. Uh, Gebruikt hem daarbij als wapen. Dus voor mij een rode kaart. Want ik heb de indruk dat hij stil hangt in de lucht. Hij doet eigenlijk niets met die arm. Hij is wel breed. Misschien is dat wel gevaarlijk, maar hij slaat er niet mee. Ja, uh, hij is breed, is het gevaarlijk? Kijk, uh, dit soort momenten blijft altijd moeilijk. Uh, de een zal zeggen ja, de ander zal zeggen nee. Uh, wij zeggen, hij neemt hiermee het risico om, om, de speler, uh, om zijn tegenstander te blesseren, broersen. En ja, uh, als je dat ziet, dan kunnen wij maar één ding doen. En dat is de rode kaart geven. Was die, uh, kwam je tot die conclusie nadat je zag dat er zoveel bloed was? Of daarvoor al? Uh, logische vraag. Uh, die conclusie, ik zie de arm naar achteren gaan. En ik kan vanuit mijn positie heel moeilijk inschatten of hij hem wel of niet raakt. En daarom heb ik overleg gehad met de collega die aan de andere kant staat. Eigenlijk, zoals we het net ook over hebben, welke hoek kijk je erin. En die zegt, hij uh, raakt hem. Nou, dan is het heel simpel. Dan is er maar één straf. En dat is rood. Ja, dan wordt het onrustig in het stadion. En dan wordt er al eigenlijk geruime tijd het een en ander geroepen. Maar de maat was voor jou vol toen er gegooid werd.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 Nou ja, verloren avond vind ik, vind ik een beetje te ver gaan. Ik bedoel, uh, je staat hier als scheidsrichter en je moet beslissingen nemen. Soms populair, soms impopulair. Dennis Hiechelen, de scheidsrechter bij Roda tegen Pek Een wedstrijd die in 0-0 eindigde, maar waarin wel een heleboel gebeurde. U hoorde hem in gesprek met Jeroen Gruter. Nog even terug naar de laatste wedstrijd van vanavond. NAC hier raakt. werd 2-1. Frank Snoeks praat na met de keeper van NAC, Jalle ten Rauwelaar. Elke overwinning is natuurlijk belangrijk, maar dit zijn de, de, de overwinningen waarmee je echt opschiet? Hè? Nou ja, absoluut. Ook omdat je uh, volgende week niet hoeft te spelen. En alles uh, dicht bij elkaar uh, zit. Dus we, we moesten winnen om, um, um, um, um, om verder weg van onze ploegen vandaan te komen. En dat hebben we vandaag gedaan. Ja, maar je, je jagen toch ook een beetje op hetzelfde als Herakles? Plek in de middenmoot? Ja, maar als je ziet waar wij vandaan komen, is het een hele slechte stad gehad. We hebben nu, uh, we hebben nu het elftal gevonden wat. Uh, ja, wat toch de juiste klik met elkaar heeft en, uh, en dat resulteert in, in, uh, in een paar, paar punten. En we hebben van tevoren tegen elkaar gezegd van als we deze mochten winnen dan, uh, ja, dan, dan, dan gaan we in ieder geval bij een aantal ploegen vandaan. En dat was onze doelstelling. Maar dan kun je, toch niet, uh, je kunt toch niet blijven praten over die slechte starters zo lang geleden al, man. Was augustus? Ja, maar je moet wel rio blijven. Hè. We hebben een, een redelijke jonge groep. Uh, veel nieuwe jongens ze dus moet moeten wel reëel blijven. We moeten ook in één keer gaan roepen dat we, dat we 7 of, of 8 willen worden. Een tijdje geleden zei ik, wij zijn niet zo slecht dat wij nu, nu 15 e staan. Maar wij zijn ook niet zo goed dat wij uh, zomaar even op plek 6 komen te staan. Wij moeten gewoon uh, zo, zo voetballen met deze strijd als we de laatste weken doen. En dan, dan gaan wij veel punten pakken. Ja, ten Rauwelaar de keeper van nakt dat met 2-1 won van Herakles. De Nederlandse volleyballers zijn bij het WK-kwalificatieternooi in Almere... tegen de eerste nederlaag opgelopen. Oekraïne was met 3-0 te sterk. Maar Oranje zal er niet zo zwaar aan tillen, want... Nederland is al geplaatst voor de derde ronde van de WK-kwalificatie. Morgen is Roemenië de vijfde en laatste tegenstander in de tweede ronde. En tennisser Igor Seisling heeft de finale bereikt... van het Challenger-toernooi in het Belgische Bergen. Morgen is Radek Stepanek de tegenstander in de finale. De Tsjech is daar de nummer één van de plaatsingslijst. Uh, Max van Weesel doet het oog op morgen. En langs de lijn is morgenmiddag terug om twee uur... met Hugo en Henry. Tot dan, vrijdagavond.